Mubarak zei dat hij de ontevredenheid van veel Egyptenaren begrijpt... en dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten... maar wel binnen de grenzen van de wet. Hij verdedigde het volgens hem terughoudende optreden van de ordentroepen. Mubarak beloofde hervormingen en meer democratie... maar zei dat hij niet zal toestaan dat Egypte wordt gedestabiliseerd. Wat we nodig hebben is dialoog en geen chaos... al dus de 82-jarige president. Na afloop van zijn toespraak kreeg Mubarak een telefoontje... van de president, Amerikaanse president Obama. Die vroeg hem geen wel te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Ook zei Obama dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken. Ondanks de avondklok in Egypte zijn de demonstraties de afgelopen avond volop doorgegaan. Er zijn tientallen doden gevallen. Het leger heeft aan het begin van de nacht met tanks het centrale plein in Cairo schoongeveegd. Maar daarna kwam een deel van de betogers weer terug op het plein.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 Als het partijcongres zich uitspreekt tegen de missie... zal de fractie alles in het werk stellen om het vertrouwen in de partij terug te winnen. Maar de missie gaat gewoon door, al dus SAP. De fractie heeft wat dat betreft een eigen verantwoordelijkheid. SAP werd zich gesteund door partijvoorzitter Nijhoff. Samen hebben ze een brief aan de leden gestuurd... waarin ze de steun aan de missie naar Koendou's verdedigen. Een grote meerderheid van de GroenLinks achterban is tegen. 200 leden hebben een lidma lidmaatschap opgezegd. In de eredivisie is NEC tegen Herakles gisteravond geëindigd in een gelijkspel. Het werd in Nijmegen 1-1. De doelpunten waren van Flemings van NEC en Vladeres van Herakles. Het weer, vannachtmatige matige vorst, van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag opnieuw een zonnige winterdag met Maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for you. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom bij onze uitzending deze week. Ik weet natuurlijk niet in welke hoedanigheid u luistert onderweg aan het werk. Maar het lekkerst lijkt het me toch nu met die kou om diep onder de wol te liggen en met oortjes in de radioverrijking binnen te laten golven... en heerlijk meedijnen door de nacht heen. Het is een mooi en uiteenlopend programma. Tegen het eind van de nacht voormalig top-judoka... orthopedagoog en psycholoog Nienke Klopstra. Daarvoor Ada Kok, ook niet de minste op sportief gebied. Peter Voskuil over de biografie die hij schreef van Lennart Nijg. Straks van drie tot vier moleculair bioloog Christine van Broekhoven over onder meer alzheimer dementie En we beginnen met een aflevering van Vlucht in het Verleden. En vannacht is dat het radioverleden van Jan van Herpen. De journalist, radiomaker en publicist werd geboren in 1920... en overleed op 29 januari 2008. Zijn nalatenschap is fenomenaal en dermate groot... dat slechts één uur een schromelijk bescheiden indruk van zijn werk zal zijn. Straks een portret van de bevlogen radiomaker uit Nederland... 1989. Maar we beginnen met het vroegst vindbare fragment. Dat is uit 1946. bij de opening van het Oorlogsmuseum in Overloon. Het is 30 mei 1946. Wij staan hier luisteraars in de onmiddellijke nabijheid van het Oorlogsmuseum. Helaas is de lucht betrokken. als wilde de natuur nog een ogenblik de donkere dagen van de oorlog in herinnering brengen. De beide kapellen. De kapel van de gezagstoepen, Den Bos, die hier de plechtigheid opluistert samen met de kapel van de 53ste Welsh Division, marcheren nu af. Het oorlogsmuseum wordt opengesteld voor het publiek dat op het ogenblik zich verdringt voor de ingang. Hiernaast me staat de secretaris van de stichting oorlogsmuseum, de heer Van Daal, die zich bereid heeft verklaard een enkel woord, met een enkel woord de bedoeling en de betekenis van het museum toe te lichten. Meneer Van Daal, hoe bent u toe gekomen om hier een oorlogsmuseum te stichten? Ja, Direct naar de terugkeren van de burgerbevolking, naar de zware slag bij Overloon. Uh, kan iedereen zien dat Overloon het gewone aanzien had van een dorp dat in de vuurlijn gelegen had. En uh, Wie de slagvelden van Noord-Frankrijk en Vlaanderen bezocht heeft en daar wel eens in het begin van een oorlogsmuseum gezien heeft, ging onwillekeurig vergelijken en kreeg het idee, zou dat in Overloon niet kunnen? Ja. Zo'n idee hebben we hier ook gekregen. Ja. Het was op 5 mei 1945, een gedenkwaardige dag. Uh, dat idee is verder uitgewerkt. We zijn met autoriteit in aanhaken gekomen, ons idee voorgelegd. Het werd gunstig ontvangen. We hebben een jaar hard gewerkt en op benomenlijk zijn we dan zover 25 mei 1946, de officiële opening van het eerste Nederlandse oorlogsmuseum. En wat ziet u als het doel en de, de betekenis van dit oorlogsmuseum? Als doel hadden we ons gesteld een monument, en dan wel een zeer merkwaardig oorlogsmonument, namelijk om de helling te bewaren en de zware gevechten hier in Zuid-Nederland gevoerd, aan de bevrijding van ons land, en we wonen in dit Oorlogsmuseum meer dan zien een blijk van waardering eh, voor hetgeen de bondgenoten van onze bevrijding hebben gedaan. Ja. Nu staan wij hier voor het witte kruis dat hier voor ons op een heuvel in het plechtige bos rondom het oorlogsmuseum is opgericht. Het kruis wordt gefankeerd met de vlaggen van Engeland, de Union Jack, van de Verenigde Staten en van Nederland. Voor het kruis tegen de rug van de heuvel ...zijn rijen blauwe en witte irissen neergezet, die vis afsteken tegen het groene mosstapijt. En hier, op deze nu rustige plek, zal aanstonds een dodenhulde gebracht worden. Het is hier een schitterende plek. Het is haast onmogelijk je in te denken dat hier in de herfst van 1944 zo fel gevochten is. En mochten wij die strijd al een ogenblik vergeten zijn, dan zijn er hier in dit bos altijd nog de kanons de mitrailleurs, de foxholes, die ons als onderdelen van het museum de dagen van verbeten strijd in gedachten terugroepen. Toen ik zojuist even langs het Witte Kruis liep, heb ik daar de eerste kans gezien die vandaag daar neergelegd is, een kans waarop de volgende woorden stonden. In memory of the officers, warrant officers and men of the 3rd British Infantry Division, hoe fell in de Battle at Overloon, oktober 1944. Oktober 1944, dat waren de dagen waarin Overloon het gewone aanzien vertoonde van een dorp in de vuurlijn. De veldslag bij Overloon begon op 27 september 1944, op de dag waarop de Duitsers de evacuatie van de burgerbevolking gelasten. De Engelse artillerie opende de gevechten, waarna tanks van de 7 e Amerikaanse tankdivisie, die hiertoe speciaal vanuit Elsass Loteringen naar Overloon was gedirigeerd, probeerden de Duitse stellingen te bestormen. Gedurende acht dagen woedde hier een tankslag van een formaat zoals nergens anders in Nederland. Duitse versterkingen bleven echter Overloon binnenstromen, waardoor de vijand zelfs in staat was diverse tegenaanvallen te doen. Op 11 oktober 1944 kwam de 3e Britse Infanteriedivisie, bijgestaan door de 2e en 79e Britse Panzerdivisies op het front. Met ondersteuning van veel artillerie, typhoons en mediumbombers werd de Duitse front aan alle zijden aangevallen. Door taaie tegenstand der Duitsers duurde de slag nog tot op de avond van 14 oktober door. Op deze datum is Overloon bevrijd na vreselijke huis-aan-huis gevechten. De opruiming van Duitsers in de bossen rond het dorp verderde echter nog verschillende dagen. Sedert tien dag heet de overloon bij vriend en vijand het tweede kamp. Het Engelse artilleriebombardement van 12 oktober, toen meer dan 100.000 granaten op het ongelukkige dorp neerkwamen, heeft hiertoe wel bijgedragen. Het museumpark was eens een sector van het front. Op 12 oktober 1944 desmiddags werd het boscomplex bevrijd door de mannen van het East Yorkshire regiment, onder de leiding van de colonel Dixon. En zo staat het oorlogsmuseum op historische grond. Op de grond van één van Nederlands grootste slagvelden. En op het ogenblik worden er vanaf de voet van de heuvel enkele kansen naar boven gebracht. Er wordt een kans gelegd namens de bevolking van de gemeente Vierlingsbeek, hier wordt een grote kans naar boven gebracht die gedragen wordt door een dertigtal jonge meisjes geheel in het wit gekleed met in hun handen bossen irissen, onder andere blauw en wit. De kans wordt aan het voet van het kruis gelegd. De meisjes gaan in stille devotie in rijen langs het kruis. De kans bestaat uit prachtige lelies. Want we moeten verder. Daar eindigde namelijk de verslaggeving van Jan van Herpen op 30 mei 1946. De radiomaker overleed op de datum van vandaag, 29 januari, in 2008. Bijna 20 jaar daarvoor was Jan van Herpen te gast bij twee andere radiodieren. In 1989, in een bijdrage van de VPRO. Net zo vergroeid met het medium als Van Herpen zelf. Jawel, Arend Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek. Zij maken maakte dit portret van hun AVRO-collega. Doorspekt met historisch materiaal. We gaan nu terug naar 7 maart 1989. Dit wel. Het tikken van de AVRO-klok. U kunt hem vinden in de hall van de studio. Het tikte AVRO-tijd al weg sinds 1926. Dat was overigens de stem van Jan Boots... maar het was tevens het enige vindbare fragment... met de echte, legendarische aanvroeklok erop. Wel, het woord aan de voorzitter en onze gast. En onze gast vanavond is Jan van Herpen. En die zit hier naast mij. En toch moet ik even de biografie voorlezen. Dus zijn stem blijft nog even geheim. Jan Johannes van Herpen, geboren in Deventer, 31 maart 1920 bracht zijn jeugd door in Zuid-Limburg... deed in 1938 eindexamen HBSB te Utrecht... en later voegde hij daar nog Gymnasium Beta en Alpha aan toe. HBSA niet. In februari 1940 kwam hij in dienst van de AVO... bij de programmaleiding de muziekafdeling. In 1941 werd hij omroeper. Na de oorlog werkte hij enige tijd bij het radioprogramma... voor de Nederlandse strijdkrachten... En in 1947 kwam hij opnieuw als omroeper bij de AVO. Op 1 juni 1954 werd hij benoemd tot redacteur gesproken woord van de AVO, radio dus. Snel daarna ook hoofdgesproken woord. Tot ongeveer 1965. Daarna redacteur kunst en wetenschappen van de AVO-radio. Tot de VUT in 1982. Enkele van zijn bekendste programma's, het kunstprogramma Aspecten, wat ongeveer 20 jaar... Duurde, waaraan bijvoorbeeld Jan Spierdijk en Jan Willem Hofstra meewerkten. Het geschiedenisprogramma het is historisch. Het wetenschapsprogramma in de wetenschap dat. De logboeken waar we in het verleden al een fragment van gedraaid hebben. En het spijt me dat het toch altijd het meest prominent wordt. De hersengymnastiek waar hij van 1948 tot 1982... dus 34 jaar lang aan meewerkte die hij presenteerde. Dag, meneer Van Herpen. Dag, heren. U hebt eigenlijk uw hele leven bij de AFRO gewerkt. Zo'n zo ruim 40 jaar. Ja, 42 jaar. Dat lijkt me meer dan een, dan een dienstbetrekking. Ja. Hield, hield u van de AFRO? Ja. Ik was 19 toen ik begon... En u was uh, 60 toen u er ophield. 62 u... toen ik ophield. 62, okay. ja. Ik werd 62, precies in het jaar dat ik 62 weg mocht. En dat deed ik. En u hebt waarschijnlijk nooit in al die jaren één moment gedacht van goh, ik kan ook wel eens bij een andere omroep werken. Nooit. Wat was dat? Wat... Het is natuurlijk moeilijk om meteen ja. even met het wezen van de avo te beginnen. Maar uw band ermee. Ja, een binding. Binding aan je bedrijf. En ik vond het heerlijk. Wat, wat was het speciale van de AVO? Ja. De AVO had iets speciaals, dat, dat staat in ieder geval vast. Nou, om te dus... beginnen waren ze niet gewonden aan een bijzondere politiek of aan een bijzonder religieus gedachtengoed, Maar ik uh, voelde me wel in zo'n uh, cultureel en uh, geestelijk milieu. En ik begreep ook wel dat omroepen er zijn om luisteraars, of in dat geval luistervinken, te amuseren. Maar ik heb me er altijd over verwaasd dat de programmaleider toen nog Dendaas, en de directeur Vocht... zo'n wonderlijk evenwicht wisten te bereiken tussen Ernst en Luim. Mm -hmm. Met als uiterste natuurlijk de wekelijkse uitzending van het Concertgebouw en aan de andere kant de bonten in zijn avond Daar komen we dadelijk op. Ik wil u voorstellen om eens te luisteren naar een Vocht zelf... We hebben hier een fragment uit mei 1938. En daar vindt plaats een huldiging van de sportverslaggever Han Hollander. Die was toen tien jaar bij de AVRO. En Willem Vocht spreekt hem toe. De omroeper bij deze opname is Gustav Chop, Ook al eerder ter sprake geweest in dit programma. Gustav. De heer Vocht, directeur van de AVRO, gooit het over een andere boeg. Mevrouw Hollander, ik mag u op dit feest ook hartelijk... Wensen. En ik mag u mijn bewondering niet onthouden voor het geduld en de toegevendheid... waarmee ge zo dikwijls de afwezigheid van uw echtgenoot hebt gedragen. Was hij een andere man, dan zou ik zeggen, ik feliciteer u er ook nog mee... dat ge tenminste van minuut tot minuut geweten hebt op vele uren waar hij was. <lacht> maar dat is hier niet nodig. Laat mij dan eindigen met de... Enige wens uit te spreken, Hollander. Dat ge nog lange jaren voor onze AVRO de sportverslagen mocht geven... en dat ge nog lange jaren mee mocht werken... om het voetbalspel nog populairder te maken... dan ge tot dusver reeds hebt gedaan. En tenslotte Han Hollander zelf... die ons iets verraadt van het geheim van zijn succes. Goedenavond, dames en heren. Het is wel erg moeilijk op het ogenblik voor me Heel moeilijk En wat is nu eigenlijk moeilijk? Moeilijk is In de eerste plaats om dat Alles te onthouden Te onthouden wie allemaal tot me gesproken hebben En namens wat Te onthouden ook alles wat er zo gezegd is. Maar dat, dames en heren, is niet het enige moeilijke. Het moeilijke zit hem ook hierin in het verwerken van datgene wat gezegd is. Want al ziet u me daar nu heel rustig voor u staan, zoiets dat grijpt je toch aan. Ik zou haast willen zeggen dat overweldigt me veel meer dan u zo oppervlakkig vlakke kunt zien. En hiermee verklap ik u nu meteen een geheim. Een geheim, zou ik willen zeggen, van mijn beheersing die ik onder zulke omstandigheden zo vaak ten toon moet spreiden bij een voetbalwedstrijd. Dan hoef ik me alleen niet zo in te houden dan zoals ik dat hier moet doen. Al die vriendelijke woorden die tot me gesproken zijn, die kun je niet zo gauw onthouden, die kun je niet zo gauw verwerken. Het is eigenlijk... ...te mooi, ik zou willen zeggen voor hetgeen ik gedaan heb... ...en dat is nu geen frase zoals die bij een jubileumspeech speech eigenlijk hoort... ...maar het is toch werkelijk eigenlijk te veel. Want ik voel het zelf zo dat ik twee dingen gedaan heb voor die radiomicrofoon. En dat is in de eerste plaats mijn plicht, dat wil zeggen mijn radioplicht... ...en mijn sportieve plicht. En aan de andere kant, ja, omdat ik het zelf zo buitengewoon prettig vond... De luisteraars kunnen het prettig hebben gevonden. Laat ik u zeggen dat ik eerst dan in mijn element ben... wanneer ik voor een radiomicrofoon sta... en wanneer er iets levendigs voor me te gebeuren staat. En ik geloof dat ik daar nog meer, meer tegelijkertijd mee verklapt heb... het geheim waarover enkele sprekers het gehad hebben... het geheim waardoor ik een radioreportage tot een succes kan maken. Dat was Han Hollander in 1938. Welke van deze drie mensen dus Chop? Vocht en Han Hollander, hebt u persoonlijk gekend? Alleen Vocht. Han Hollander is weliswaar in dezelfde plaats geboren als ik, in Deventer. En Chop heb ik net niet meer gekend, omdat hij bij de AVO wegging toen ik er kwam. Ik kwam te zitten aan het bureau waar Chop gezeten had. Dat was dus in 1940. Hij is denk ik eind 1939 weggegaan. Ja, met, met ruzie vermoedelijk, zoals wel. Met een conflict, ja. Ik heb het nooit precies begrepen. Ting volgens mij samen met een boek wat hij geschreven ja. had. De wereld kreeg radio, ah, oh, je hebt het hier liggen. Ja, en er staan diverse passages in... die beslist niet uh, in de smaak gevallen zullen zijn bij Vocht, zoals ik me ja. die voorstel. Ja. Welke van deze drie stemmen was dus bijna een uh, open deur... maar was nou het meeste afro voor u? Vocht. Vocht, ja. Dat is een man waar ik geweldig opgesteld was... Ik, uh, ik vond het namelijk een geweldige combinatie van iemand die uh, zakelijk manager was... en een artistiek kunstzinnig leider. Ik had heel veel respect voor zijn inzicht. Ik vond het een heel knap stylist, vooral wat zijn hoofdartikel in de radiobode betreft. Hij was een uitstekend directeur, hij kon je encourageren, hij kon je stimuleren... Hij kon je bijzegroepen en er waren verkeren die in het onzekere of je een stankje kreeg of dat je een uh, pluimpje kreeg. Hij uh, had een motto, wat hij ook wilde laten doorklinken in de avo programmas en dat was blij en krachtig. Ik heb uh, vernomen, misschien kunt u me dat bevestigen, dat u vorig jaar nog een initiatief heeft uh, ondernomen om. 100 jaar de geboorte van Vocht te herdenken. Hè? Geboorte in 1888. Ja. Dat is niet doorgegaan. Hoe komt dat? Ja, dat begrijp ik ook niet erg goed. Maar het was wel uh, 100 jaar geleden, verleden jaar. Maar, maar dat... er is wel een radioprogramma geweest bij de AVO. Uh -huh. Ik geloof dat Gerrit Ten Braan dat gemaakt heeft. Er het waren zelfs uh, gedachten over een standbeeld wellicht. Ja. Maar ja. hangt dat samen met de oorlog? De houding van Vocht in de oorlog? Denkt u? Of... Is dat niet zo? Ik weet niet, opeens was de belangstelling weg. Ik dacht dat er aanzienlijk meer belangstelling zou zijn geweest. Als je toch herdenkt dat iemand in 18, 1888 geboren is. Betekent Vocht ook veel voor u persoonlijk? Gewoon voor, voor uw werk dan? De bemoeide hij zich speciaal met u? Was u een ja. leerling, oogappel? Zag hij veel in u? Ja, hij heeft erg veel in me gezien. Hij heeft me ook heel erg veel kansen gegeven. Overigens ook Meester Den Naast. Mm -hmm. Dat was uh, de programmalider. Ik, uh, ja, ik kreeg veel kansen van hem. Uh, u was uh, twintig hè, toen u, ik toen was, u begon. Ik was zelfs negentien ja, toen ik zo. begon. En wat zag hij erin? Toen ik uh, solliciteerde, eerst bij Dendaas... wat overigens nog een heel verhaal is... want ik solliciteerde op de Bonnefoy... maar dat bleek een advertentie te zijn geweest die ik niet kende... Toen moest ik de tweede keer naar de keizersgracht komen en toen ontving vocht mij. En toen die zei, uw taak zal nou worden om bij alles wat u in het leven tegenkomt te bedenken, zou dat wat voor de AVO zijn? Toen dacht ik, nu ben ik aangenomen. En dat vond ik een heel belangrijk advies, heb ik me ook steeds aan gehouden. Ik wou graag doorgaan naar de periode na de oorlog, maar we moeten toch nog even die oorlog zelf behandelen, denk ik. Dan hebben we dat ook gedaan. Um, u bent tijdens de oorlog doorgegaan met om te roepen waar u dat misschien beter niet had kunnen doen. Ja. Oordeelde men achteraf. U heeft bijvoorbeeld het uh, Paulus de Ruiter cabaret uh, geannonceerd, is het niet? Nee, uh, de Station Call daarvoor. Geweest. De Station Call, ja. ja. En er is ook volgens mijn informatie een moment geweest waar u weer het tegendeel deed. Toen was er een ingelaste toespraak van Hitler. Toen heeft u een lied laten afdraaien getiteld De Motten, Motten Weg. Is dat ja. zo? Ja. Ja, en na afloop van de oorlog is er nog een commissie Zuivering Omroep personeel geweest. En die heeft toen eerst gezegd dat u uitgesloten moest worden. Maar toen bent u in beroep gegaan. Toen is dat weer gedeeltelijk teruggenomen. En u bent toch in 1946 gewoon weer doorgegaan met uh, omroepen. Ja. Ja, dat was het. Dan gaan we nu naar 1952. Dan komen we bij de beroemde Bonte Trein. Bonte dinsdagavondtrein. En uh, we horen nu een fragment waarin de conferentier is Rien van Loppen en ook de belangrijke aftiteling en het lied wat daarbij hoort. Ah, daar zijn we weer, terug. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik een tikje weemoedig ben. Want dit is alweer het laatste programma van het seizoen. Zomers sluiten ze hier, dan gaan de spelers op kermistournee. Zomers is het trouwens niets gedaan, hebben dat die warmte. Dan kun je beter naar een tuinconcert van onze onverprezen Grenadiers en Jagers gaan luisteren, het uh, is vol, hè? De dames zijn goed voor de dag gekomen, ter gelegenheid van het afscheid. Ik zie er die de voorjaarshoeden al op hebben. Ontzaglijke bouwwerken, die voorjaarshoeden Met hele fouillères er bovenop. Die hoog boven de gefriseerde kapsels uitsteken. Buitengewoon charmant. Maar uh, als je zoiets voor je krijgt, mag je wel een trapleertje vragen. Anders zie je niets meer van toneel. Avro's Bonten in avondtrein bracht u het 14e programma van Au Salon des Varietés. De, Varieté. de medewerkenden waren Ans Heidendaal... <applacht> Dora Schrama... Truus Burg, <applacht> Alex De Haas die ook de volledige samenstelling verzorgde... <applacht> Gerard Muller. ...en Bert Robbe. De verbindende tekst werd gesproken door Rien van Noppen. De muzikale verzorging was in handen van Afro Theaterorkest ...onder leiding van Gerard van Krevelen... ...terwijl arrangementen verzorgd werden door Herr van Leeuwen. En bij dit fragment hoort natuurlijk ook het verhaal dat uh, in de vooroorlogse periode die luistervinken, want dat was de term van vocht, uh, naar Hilversum spoorden en dan op het station werden afgehaald, vaak door een muziekkorps en vaak ook door Snip en Snap, Walden en Muizelaar zelf, en dan naar die studio toe gingen. Hè? Dat, uh, en die tekst van het lied die stond op de muur geprojecteerd, heeft u net verteld. Ja, die kon je uh, duidelijk zien. Die ging die hoog achter het orkest. Ah, ja. Dit, dit was wederom Jan Boots, hè? Als... Nee, dit was Lex Brahmorst, Oh, dit was ja. Lex Barmhurst. Ja, dit, ja. Die, die stemmen zijn ook familie, hè? Ja. Was er een afro stem Ja, waarschijnlijk wel. Dat hoor ik meer. En hoe zou die omschreven moeten worden? Ja, ik heb me natuurlijk erg uh, geboetseerd op Guus op, op, uh, ja. Dat was mijn leermeester. En misschien was ik wel weer leermeester van Lex Brahmorst. Dan krijg je misschien oh. een stijl te pakken. Hebt u die, die avondtreinen ook wel eens zo aangekondigd of gepresenteerd? Ja. Was, ik dat, was... was dat wel iets voor u? Nee, absoluut niet. Nee, daarom vraag ik het. Ik was uh, gespecialiseerd in de ernstige muziek. Mm -hmm. Holland Festival, Concertgebouw, Koerhaus. Uh, omroepen bij in de studio. Zelfs blaadjes omslaan bij pianisten. Maar ik heb één keer de Bontedinsdagaventrein omgeroepen. Maar dat was ook de eerste en de laatste keer. Ik vond het... Verschrikkelijk. Ik dacht dat ik het kon, maar ik kon het helemaal niet. Ook omdat ik moest aankondigen en toen ik dat wilde gaan doen... dus opliep naar de microfoon op het toneel met een zaal van 500 mensen. Die 500 mensen deden me niks hoor. Mm -hmm. Maar toen gebeurde er iets wat ik helemaal niet verwacht had. Er kwam een geweldige hoeveelheid licht op me af, spots. En dat was ik helemaal niet gewend. Het was zelfs zo hel dat ik mijn aankondiging die op een papiertje stond... bijna niet meer kon lezen. Het leek wel televisie? Bovendien kon ik ook niet opkomen. Frans Murilov was te regisseur en zei... Jij moet nog leren hoe je op moet komen. U liep niet goed? liep niet goed. Liep niet goed. niet, goed. niet, niet, goed. niet, niet ja, wervend? Of, ik liep of, waarschijnlijk... Of niet uh, luimig? Ja, ik was denk ik te beschroomd of te bevangen. Vond u het wel een leuk programma? Ja. Nou is dit niet zo'n geweldig goed voorbeeld, hoor. Van de, de trainen Eigenlijk zijn ik dacht de, de Nee, uit de jaren dertig... Anders. En, uh... Maar als u dan nou gewoon als luisteraar naar zo'n programma luisterde... was dat dan toch een, een, een programma met een, een AVRO-gevoel? Ja. Waar u zich toch mee verwant voelde? Ja, ik luisterde. Want het is een heel ander soort programma dan wat u zelf gemaakt hebt. Ja. En, en waar u zelf voor staat. In de tijd dat ik naar luisterde was ik natuurlijk in mijn jonge jaren... en ik luisterde waarschijnlijk met mijn ouders mee... want het werd erg aangezet... Nou is dat een kenmerk van de vroege radio, van de prilleradio... dat je de radio ergens voor aanzette. Hè? Je zette Ritter aan en Jordaan aan en Hollander aan... Ja, en Fred Fry ja. aan en Ieder Leverace en Lottring. En dan ging je daarvoor zitten. Dat is nu geloof ik niet meer zo. Dat is absoluut niet je meer zette zo. Je zet ook echt. het concert nee. gewoon aan. Maar dat heb ik zo over nagedacht. Maar dat begrijp ik ook wel. Als ze bijvoorbeeld Mahler uitzonden, dan leerde men op dat moment Mahler kennen. Nu hebben we allemaal uitvoeringen van de symfonieën van Malen in allerlei interpretaties in huis. Je hebt de radio niet meer nodig. Iemand die van sterkwaartette van houdt heeft ze allemaal in huis. Toen moest je ervoor gaan zitten omdat het op de radio kwam. Is het ook altijd zo geweest, en zeker in die tijd... dat de AVRO zichzelf en de AVRO-leden zichzelf... Ja, toch ook op een bepaalde manier als, laten we zeggen, beschaafder... dan andere omroepen... Ja, het is een beetje moeilijk natuurlijk om het te ja, zeggen, want het klinkt het dan al gauw pedant. Maar ik heb toch altijd het gevoel dat dat ook meespeelde. Dat het ja, het is rustiger, moeilijk om daar... Rustiger, wel overwogener, te... nationaler, minder gekrakeel, minder gedoe, minder herrie. Uh, ja, minder troep en morsigheid en partijdigheid. Beschaafder, rustiger, evenwichtiger. Stijlvoller. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het is natuurlijk niet aardig om dat te zeggen ten opzichte van nee, daarom andere ik verenigingen. Het allemaal, ja. Maar, ja. Ja, ja. maar dat was wat Vocht wilde. Stijl, ja. verzorgd Nederlands, hoewel hij ook heel goed ironisch kon zijn. Hij praatte eigenlijk, maar dit terzijde, hij praatte eigenlijk moderner dan veel mensen uit die tijd. Viel op hij zou de, de Vocht dan, dat ja. geluid, zou nu nog een, een, een omroep leider kunnen zijn. Ja. Maar toch een heel speciaal afro-gevoel. Ik geloof het wel, ja. Ook een, een, een weerzin van inderdaad gekrakeel. Ge het, ja. wor, het wordt wormstekig gebruikt, de vocht ook vaak. Dat, dat deed hij dan nou, ja, voor, voor uh, een bepaald soort marsige elementen in ja. de nationale cultuur. Ik denk dat hij dat niet toestond, dat hij dan snel ingreep. Daar hield hij niet van. Nee. Waarom was hij zo op eenheid gesteld? Op nationale eenheid, het een nationaal gevoel. Want eigenlijk ook de AVO als nationale omroep was toch zijn droom? ja. Het klinkt nu beschuldigend, hij, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon, uh... hij, wou, hij wou dat de AVO algemeen was. En ja. dat in tegenstelling tot de andere omroepen die politiek op godsdienstig waren. Hij wou niet dat de AVO neutraal was. Dat vond hij een negatief woord. Algemeen. Hij stond ook wederwoord toe. Hij wou eigenlijk dat het de andere omroepen ook overbodig maakten. Ja, maar dat is uit de hele tijd, Dat is 23 tot misschien 25. Toen heeft de AVO gehoopt een nationale omroep te worden. Ja, ja. Maar dat is dus niet doorgegaan. De VARA kwam ja. en de CRW kwam. Ja, Toen zijn nog er nog hele betogingen ook. geweest, geloof ik zelfs. Hè? Toen is er zelfs het zendtijd een besluit geweest... met als gevolg uh, een um, geweldige bijeenkomst op houdrust. Ja. En toen moest er een zender gedeeld worden met de VARA... Ja. Daar liep het mee af. We twee zenders, Huis en Hilversum. Ja. Op Huizen zaten uh, NCB en KRO. En op Hilversum zaten VARA en AVO. En ik meen ook de VPO. We gaan nu naar de hersengymnastiek. Wat wij hier hebben is een opname uit 1972. Goedenavond, dames en heren. Vanavond valt de grote klap. We zullen zien welke ploeg als winnende zal komen uit de competitie 1971-72. En als bewijs daarvan de trofee bestaande uit een plastiek mee naar huis zal nemen. We stellen ook vanavond weer 22 vragen, die moeilijker zijn dan ooit, maar het is dan ook een finale. Ik ben op het ogenblik bij de ploeg van Denneheuvel. Jan van Herpen is in de andere studio met de ploeg van de radio- en tv-journalisten. En hij stelt daar nu de eerste vraag en mijn luidspreker hier bij Denneheuvel gaat uit. Dat is een vraag van meneer Gruisen in Kanne in België. Hoe noemt men in geneeskunde gesmolten en in staafjes gegoten zilvernitraat... waarmee men ziek vlees wegbrandt, wonden aanstrijkt enzovoorts? Dank u Ja, Jan. Ja, hier is de ploeg van Denneheuvel. Hoe noemt men in de geneeskunde gesmolten en in staafjes gegoten zilvernitraat... waarmee men ziek vlees wegbrandt, wonden aanstrijkt enzovoort? Helse steen. steen, ja, dat is aan steken. Het eerste punt is er. Ik denk dat de medici zeggen, lapis infernalis. Een vraag van mevrouw Vos in Weesp. Hoe noemt men een afkorting of een verkorting in handschriften of in de muziek? Nee. Abbreviatuur. Ab, juist, abbreviatuur. Denneheuvel, hoe noemt men een afkorting of een verkorting in handschriften of in de muziek? Abbreviatuur. Ja, uitstekend, abbreviatuur. Een vraag van meneer Lichtenberg voor de radio- en televisiejournalisten. Een vraag van meneer Lichtenberg in Utrecht. Wie pleegde het verraad waarvan Dreyfus werd beschuldigd? Esther Juist. Applaus Lenne Heuvel, wie pleegde het verraad waarvan Dreyfus werd beschuldigd? Esther Hazy. Ja, Esther Een vraag van meneer Fraats in IJsden. Wie is de beroemde biograaf van Samuel Johnson? Het boek verscheen in 1791. De biograaf van Samuel Johnson. Boswell. Boswell. Juist. Den Heuvel, wie is de beroemde biograaf van Samuel Johnson? Het boek verscheen in 1791. Ozebouw. Ja, uitstekend. Ik kwam zo aarzelend op me af. Maar het was toch goed. Prima. Vraag van mevrouw Versloot in Amsterdam. Welke vroegere katholieke schuilkerk... vindt u op de hoek van de oude Voorburgwal en de Henkje Hoeksteeg? Onze lieve heer op zolder. Ja, ja. En Heuvel, welke vroegere katholieke schuilkerk vindt u op de hoek van de Ouderzijds voorburgwal en de Heintje Hoeks in Amsterdam. <tie> onze lief op zolder. Ja, onze lief op uh, Voordat we verder gaan, hoe is de stand, Mieke, op het ogenblik? Journalisten, vier punten. Dennenheuvel, vijf punten, Jan. Mooi zo. Uh, de radio- en televisiejournalisten krijgen de muzikale vraag... Vergeert van Geert van Kegelen. Mozart? Nee. Oeuvratura semiramis van Rossini? Het is oh. gewoon de barbier, dacht ik. Barbier, Bar sorry. Enzovoort. Dat was de stem van Rien Huizen. Ja. ja, inderdaad. Die was meesterbrein bij die gelegenheid. Hè? Wel, hoe was de stand? En wie was Mieke? Ja. Uh, de, de eerste Mieke, nou de herzige muziek is om te beginnen al van voor de oorlog. Die is uit 1938 en werd toen geleid door Gede Zassel en de Jong. In de oorlog heeft hij stilgelegen, in 1946 is hij weer begonnen. Er moest een meisje bijkomen dat de stand bijhield. Dat was de omroepster collega Mieke Melgen. Nou Mieke en uh, toen gingen we vragen hoe is de stand Mieke. En dat is een nationale kreet geworden. En er waren daarna nog een heleboel meer Mieke's. Ja, Mieke is toen weggegaan naar India, naar Canada. Toen is uh, Siska Harms gekomen, maar die zijn we maar Mieke blijven noemen. En inderdaad een, een nationale uitdrukking, zoiets als niet op reageren, Lena, ja. van Willem Parel. Ik lees hier in het jaarverslag van de AVRO van 1954, dat ik zo nu dan raadpleeg... Uh, over de, uw programma De Hersengymnastiek. De Hersengymnastiek onder leiding van Jan Boots en Jan van Herpen... En dan wordt de volgende definitie gegeven. Het programma waarin als radio-gezelschapsspel vermaak geboden wordt... door een gelegenheid te scheppen... iemands kennis te onderzoeken in een wedstrijd met anderen... en dat als nieuwe opzet de competitievorm kreeg. Dat is nog eens een programmaformule, zou ik haast zeggen. Ja. Wat was het eigenlijk voor het programma? Was het, een, was het entertainment was het... Ernst en luim, zoals ja. Vocht dat noemde. Was het ernst of luim? Ja, nee, beide. Was het blij of krachtig? Ja. ja, nee, het was beide. Was het voor u een aardigheidje om erbij te doen? Of was het toch wel een, iets wat dierbaar was? Heel dierbaar, maar als het ware een bijkomstigheid bij mijn eigenlijke baan. U hebt zojuist mijn carrière beschreven. Ik ben er populair door geworden, maar ik heb ook nog wel andere dingen gedaan... Die, ja. uh, die een beetje weggezakt zijn. Maar hier zal u het meest onverbiddelijk mee geïdentificeerd worden. Ja, het 34 jaar gedaan. Ja. En nog, nog steeds... En altijd met plezier gedaan? Ja. Was het een gezellig programma? Wat, wat, wat was altijd er leuk aan? Dat de ploegen kwamen, dat je ze ontving, dat je het uitlegde... dat ze een beetje nerveus waren. Dat we op de gedachte kwamen er een competitie van te maken. Zodat ja. beide ploegen dezelfde vraag kregen, wat veel eerlijker was... Ja en de vorm van op het eind vier ploegen tegenover elkaar laten uitkomen. Dan komt een winnende ploeg, die krijgt de beker en dan nog verder gaan. En uit die winnende ploeg nog weer de knapste kop halen en dat was het meesterbrein. En dat is Rien Huizing na deze uitzending een keer geworden. Waar werd het opgenomen? In, de... in twee studio's van de AVRO, 8 uh, en 9. Was het, was het ook gezellig? Waren ja, er waren veel mensen gezellig. Bij? Ja, Er was altijd publiek bij, uh, aanhang bij. Klak. En na afloop was er altijd een, nog een gezellig dankje. Is het ooit ontspoord? Ja, dat is natuurlijk een typische jaren, uh, jaren 70, jaren 80 vraag. Bijvoorbeeld met een, met een rel of iemand die het niet nam... of die helemaal niet tegen zijn verlies kon... of dat er uh, uh, nee. onregelmatigheden tussen beide ploegen... Het, nee, was, een, het was een heel gedempt, <laughs> ja. beschaafd programma. Ja. Was het toch ook een AVO-programma? Ja. Er zijn nooit moeilijkheden geweest... Het was wel eens heel klap, hoor. Als je dan uh, een antwoord uh, uh, zelf op je papiertje had staan... en dan bleek een andere antwoorden ja. mogelijk te zijn. Nee, dan moest je beslissen. Je kunt, uh, je kunt het eten en je kunt erop rijden, En wij dachten, ze zijn een paard. En dan moet je dat goed rekenen, natuurlijk. En dat kwam er helemaal op aan. In de finales, als ze dan met een half puntje verloren... dan vochten ze wel eens over een antwoord dat mogelijk toch nog goed was... Dat waren eens moeilijke momenten. Maar Ik... Denkt u eigenlijk dat het iets met intelligentie te maken had? Wie dat nou woonde? Dat is heel moeilijk om intelligentie te definiëren. Uh, het waren knappe koppen, dat wel. En die, als de ploegen slim waren, zorgden ze dat, dat ze specialisten in hadden. Iemand voor geschiedenis, iemand voor mythologie, iemand voor muziek... iemand voor letterkunde. Maar... Uh... Er is ook iets waar de, mensen meestal, waar de luisteraars meestal te weinig aan dachten. Ze zeiden wat een moeilijk programma, maar dat kwam dan omdat ze in hun eentje luisterden. Maar een regel bij de eerste Gymnastiek was dat ieder van de ploeg van tien het goede antwoord mocht geven. Er ja, ja. stond wel eens ja. steeds iemand op een rijtje voor de microfoon, maar als hij het niet wist en de ander wel, dan mocht, mocht erbij gesprongen worden. Zullen we eens verder gaan naar uw meer wezenlijke werk? Hè? Ik wou nog één ding over de ja? hersengymnastiek. Ach. Wat mij zo opvalt hierbij. is, Als je het vergelijkt. Er zijn nu ook nog wel radioquizzen. En dat zijn dan meestal vrij cynische uh, vertoningen op uh, drie. Waarin verveelde uh, discjockeys uh, domme huisvrouwen opbellen. En die vragen ze dan uh, wie de president van Amerika is. En dan krijg je enorm kabaal en gejuich. En allemaal heel denigerend, volgens mij. Als dat dan juist wordt beantwoord. Uh, vergeleken... Uh, daarbij is het pijl van dit programma is dus buitengewoon uh, slim. Mensen weten ja. veel en het zijn moeilijke vragen. Ja. Waarom is dat niet meer? Ja, het programma bestaat nog. Hè? Ja, het programma bestaat nog. Het gaat nu tussen schoolklassen op zondagavond. Maar konden er toen moeilijker vragen gesteld worden op de radio? Want u hoort die quizzen ook weliswaar, die ik bedoel. Hè? Ja, dat moet want, niet leuk zijn. Uh, nee. Wij zijn denk ik de grootvader geweest van een geweldige stamboom van allerlei varianten in radio- en televisie-quizzen. Dit is de meest oorspronkelijke vorm. Hè? Maar ik vind het is zo. De, in, in televisie zijn de vragen wel eens een beetje onbenullig. Noemde, nou, de radio eerste drie letters van het alfabet. Het hoeft niet in de goede volgorde. Welke vloeistof doe je in een vulpen? Dat zijn ook uh, echte voorbeelden. Ja. Hoe zou dat komen? Waarom worden er nu zoveel dommere vragen gesteld? <lacht> zijn de mensen dommer of zijn de radiomakers dommer? Dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden. Of zijn ze alle twee dommer? Ik weet het niet. Goed. We, we gaan wel. over naar uh, de literatuur. Die werd verzorgd door P.H. Rutte junior. Ja. We hebben hier zijn afscheidskozerier. Laten we er eerst eens naar luisteren. In de AVRO... met een kind dan huis. En... Ik wil de directie en het bestuur van de AVRO danken... voor het grote vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Een vertrouwen dat mij mijn carrière heeft mogelijk gemaakt. Voor de wijze waarop bestuur en directie van de AVRO... mijn materiële toekomst hebben willen verzorgen en voor de steun en hulp die ze mij altijd hebben willen geven. Wanneer ik spreek over de AVO, dan denk ik ook aan Willem Vocht. Want Willem Vocht is de man geweest die mij gemaakt heeft. Hij heeft mij geleid, hij heeft mij gesteund, hij heeft mij gedragen. En ik wil hier een woord van dank aan zijn persoonlijkheid richten. De AVO, ik denk aan het bestuur... waarmee ik altijd in de alleraangenaamste verhoudingen ben geweest. Ik denk ook aan het AVO-personeel, want ik zeg, de AVO is mijn huis. Van de programmaleider tot de piccolo aan de poort. En van de directie tot aan... ...de eenvoudigste medewerker. Ik heb hiermee voor een leven als in een familie. Ik denk ook aan de radiowereld in het algemeen. Wanneer men aanschouwt... ...de zekere rivaliteit die tussen de verschillende omroepverenigingen bestaat... ...dan aanschouwt men nog niet wat daaronder is... Wat daaronder ligt in de groeiende Radio-Unie, daaronder ligt een geweldige vriendschap en waardering tussen de mensen van de verschillende omroepverenigingen onderling. En eh, ik, ik heb enige ontroering gehad toen ik hier mijn vriend Professor Stuyveling op deze lesnaar tot mij hoorde spreken. De verhouding ook tussen de beschouwers van de literatuur is altijd zeer goed geweest. En daarbuiten zijn er nog zoveel in die omroepwereld. Zoveel vrienden en collega's. Mensen met wie men in dezelfde algemene commissies heeft gezeten. En ik mag zeggen, ik behoud aan de radiowereld een grote genegenheid. Dat was dokter P.H. Ritter junior bij zijn afscheid in 1957... Je zou kunnen zeggen, vergelijkenderwijs, hij was de Adrian van Dis van zijn tijd. Uh, wanneer hij een boek besprak, dan uh, had dat grote gevolgen vaak, hè? is het niet? Ja. En u beheert ook zijn uh, nalatenschap. en Dat zijn ongelooflijk veel brieven die hij gewisseld heeft. Bijvoorbeeld met uh, Willem en Jeanne Kloos, met Herman de Man, met Dirk Koster... met Slauwenhof ook en Lodewijk van Dijssel en daar heeft u... Prachtige boeken van Doen uitgeven bij de uitgeverij HES in Utrecht. De liefhebbers kunnen die boeken kopen in de winkel. En dat is nog geen geringe klus, want het zijn ongelooflijke hoeveelheden papier die u verwerkt heeft daar. Ja, ze liggen in de Utrechtse universiteitsbibliotheek. 60.000 brieven. Ik heb zes jaar over het ordenen gedaan... En toen heb ik uh, deze boeken kunnen schrijven met al die correspondenties. En ik ben er trouwens nog mee bezig. Ik ben nu bezig met Ritter Gerritsson. Ter braak komt nog Frans Meinsen, komt nog Frans Koenen. Hoe stonden die mensen tegenover Ritter, die schrijvers? Uh, ik meen hier en daar te bespeuren, hetzelfde wat Adriaan van Dis uh, meemaakt, denk ik af en toe, dat ze eigenlijk wel graag in dat programma genoemd wilden worden. Of zelf, hij liet de mensen ook zelf wel eens uh, een praatje houden. Hè? Ja. Uh, dus een beetje solliciteren naar een optreden voor die radio ja, ook wel. Ja, wilden ze erg graag. <laughs> Ik ken eigenlijk maar één uitzondering. Iemand die het niet wilde, en dat was A. Roland Holst. Maar verder wilden ze erg graag altijd spreken... of hun boeken besproken uh, laten worden. Um, en de AVO betaalde niet slecht. Als je een spreekbeurt kreeg voor de oorlog... kreeg je 35 gulden... Belangrijke mensen zoals Ludwig van Dijssel misschien wel 50 En dat is nu 350 en 500 gelden. Hm. Dus in een tijd van crisis was dat mooi meegenomen. Ja, zo dat, uh, curieus, maar een hoop van die brieven indirect of direct over geld gaan. Hè? Dat is uh, grappig om op te merken. Ja. Weinig geld uh, onder de mensen, zeker onder de schrijvers natuurlijk. De jaren dertig, crisistijd, vooral ja. onder de schrijvers. Hè. Ja. Ja. Zullen we doorgaan met meer literatuur die u... Uh, Gedaan heeft. U was toch een beetje de adjunct van Ritter, is het niet? Ja, eigenlijk ook een beetje zijn opvolger... Uh, wat literaire programma's betreft. Ja. En ook zijn opvolger in de conferentie van de Nederlandse Letter... waar ik jaren 25 in gezeten heb. Ja. En uh, ook in de zin van uh, redacteur van een kunstrubriek, waar ook literatuur aan, aan de orde kwam. Ja. U hebt het al genoemd. Ritter had wel een hekel aan de moderne literatuur van na de oorlog. Nou, hij moest een beetje wennen aan, uh, nou, hij was aan de de klasse, Reven, ja. Anna Blaamman. Hij moest een beetje aan die zwarte literatuur wennen. Ja. Dat is nog zwak uitgedrukt, geloof ik. Maar <laughs> uh, nou goed, <laughs> ik hoef er geen citaten uh, erbij te halen. Maar ik heb hier een heel aardige opname waar u zelf uh, zich in de literatuur stort. Dat is opgenomen in Leiden... In 1957, in februari was dat. Daar wordt Godfriets Bomans gehuldigd. Ik begrijp niet precies waarom. Maar hij had 50 keer voor ja. de radio gepraat. Maar ja, maar ja eh, nou goed. Eh, hij had memeringen gedaan voor de aanvroeg. Ja. Tussen ernst en humor ja. ook. En u zat daar met Bomans in een studentensociëteit. En er waren bandjes van collega's van hem. Ja. En die werden daar afgedraaid. En hij improviseerde dan een antwoord ja. op die huldiging. Wel, wat we horen is uh, wat Simon Karmichelt zei... en hoe Bomans reageerde. Meneer Bomans, dit is uw vijftigste uitzending... in de serie Ernst en Humor in Mijmeringen. Er zijn vier goede vrienden van u die u willen toespreken. Het zijn mevrouw Annie Schmid en de heren Simon Karmichelt, meester E. Elias en Henri Knap. En als ik dan even de Toastmaster mag spelen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 Dat had helemaal niet gehoeven, maar je bent enorm eenvoudig gebleven. Ik ook, maar jij ook. Je merkt dat ik uh, mezelf ook enig gelief geef... maar dat is nu eenmaal het goed recht van alle jubileumsprekers. En ik zou je nog één raad willen geven, doe net als ik. Hou het kort.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 Je hebt mij, zoals bij een jubileum past, een enveloppe met inhoud gegeven. Ik heb die haast eropengemaakt om te kijken wat erin zit. En wat zit erin? Karmichelt. Je, je, je hebt jezelf gegeven. Dat is veel. Dat had niet gehoeven. Godfried Bomans en Simon de Kermichelt in 1957. Goed, een volgend fragment. Nee, ik wou even naar uh, een beeld... wat ik een tijd al met me meedraag toen ik pas bij de radio kwam. En dat was eind jaren zestig. Toen uh, mocht ik wel eens eten in uh, de Avro-kantine. Ja. En dat is een heel mooi gebouw. Het ook stond bekend als de beste kantine die er was... Het was iets chieker dan elders. Oh. Ja, bij de varen hadden ze zo'n soort zwembad met tafeltjes en stoelen. Bij de aanvoerder waren obers met een, uh, met een jasje aan. En, uh, kortom, het had net even wat meer. En wat je daar kon zien, tussen de middag, dat was de oude heer Vocht. Hey, ja. Die kwam de weg overgestoken. Die was erg oud al. En daar werd dan zo naar gewezen onder de jongeren. Ik dacht, dat is hem nou. En dan ging hij zitten en dan zat hij heel alleen aan een tafeltje. En ik vroeg me steeds af, waarom is dat nou? Wat is er nou toch met die man gebeurd? Want hij is toch de grote bedenker van die hele avond. En hij zit steeds, iedere middag maar zo alleen, aan een tafeltje die gesubsidieerde omroepmaaltijd te eten. Ja. Hoe kan dat nou? Uh, veel van de jonge mensen wisten niet goed meer wie die was. Dat hij al door alleen zat, is niet waar. Ik ging vaak bij hem zitten. Dat heb ik dan net gemist. <laughs> uh, maar hij stak de weg hierover, ja, hier ja. 50 meter vandaan. Want hij werkte ja. bij de Nozema en ging dan smiddags in de avond de studio eten. Ja. En kreeg er dan ook wel eens een beetje groente voor zijn ganzen. <laughs> heb je dat ook gezien? Nee. Ja. <laughs> uh, groente voor zijn ganzen? Ja, hij woonde het ganzen. in Berken en men had ganzen. En kreeg dan van de... Luistervinken en ganzen. <laughs> ja. ja. Kreeg dan van het restaurant van de AVO wat spulletjes mee voor zijn ganzen. Maar ik dacht toen, en dat werd dan wel gefluisterd: van kijk, dat heeft iets met de oorlog te maken. Hè? Uh, hij heeft Joodse medewerkers ontslagen. op een moment dat het nog niet echt nodig was. Hè? En, uh, ja, onder uh, andere dacht ik die Antoinette van Dijk. Die maar die was de, helemaal niet Jood. Maar die wordt wel altijd wel in die opzomming genoemd. Nou, in ieder geval Han Hollander ook. en Jacob Hamel. En, nou ja, dat rijtje. Dat hij daar in ieder geval iets. Dat wordt hem altijd nagedragen. Dat vocht daar wat sneller mee was dan toen moest. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook in vijf minuten niet tot op de bodem uitzoeken. Maar, maar u, u denkt niet dat is toen misgegaan... of dat was verkeerd zoals hij zich toen gedragen heeft? Vocht. Ik heb het na de oorlog allemaal pas gehoord. Maar u was er toch nog bij in die tijd? Maar bovendien, eh, zoals ik zei, iedereen dacht dat Leo Jordaan waarschijnlijk vanwege zijn naam Joods was. Dat was niet mm -hmm. zo. Omtrent de Van Dijk ook niet. Ja, mogelijk is hij eh, iets te opportunistisch geweest. Te snel. Mm. Die hele oorlog, eh, dat is natuurlijk een periode waarin. Eh, het valt nu wat zwaar aan het eind van de uitzending. Maar waarin u zelf ook gewoon de. Uh, ja, toch doorgewerkt heb. Als je daar dan nou achteraf op, op terugkijkt, is dat dan een, uh, ja, is dat een, een, een pijnlijke periode? Is dat een, uh, een soort jeugdzonde? Of is dat iets wat je nu vanuit 1989 eigenlijk niet goed kan beoordelen? Hoe, hoezeer dat toen van voor de hand lag om gewoon je werk te blijven doen? Ja, dat laatste. Maar het was ook wel pijnlijk en afschuwelijk. Ik denk er niet gaan terug. U hoorde Jan van Herpen in een aflevering van de Radiovereniging. Eerder uitgezonden in maart 1989. Het was een bijdrage van de VPRO. Arend Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek... waren in gesprek met radiomaker Jan van Herpen... die geboren werd in 1920 en overleed op 29 januari 2008 op de toch wel prachtige leeftijd van 87 jaar. en Misschien ga ik eind maart rondom zijn geboortedag... nog iets van hem uitzenden. Hij maakte bijvoorbeeld ook prachtige jaaroverzichten. Dit is Radio 1. U luistert naar Vlucht in het Verleden bij Max. Zometeen na een kort journaal gaan we verder met nachtvluchten. En daarin staat u nog een hoop moois te wachten... Onze programmering staat overigens ook altijd op de site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm. En u vindt op die site ook de contactmogelijkheden. En u kunt eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mocht u uw pennenvruchten graag willen delen met andere luisteraars. De programmering staat ook op teletextpagina 331. In het volgende uur Christine van Broekhoven, de Vlaamse professor... is een autoriteit op het gebied van ouderdomsziekten, waaronder Alzheimer-dementie. Heel graag tot zometeen.